van de kunstenaars Koppel Simona, de Nicolai en Ivo Provoost. En Ivo Provoost alleen, god. <lacht> nee, nee, nee ze, ze maken werk samen en ze maken eigenlijk altijd werk samen. Hoewel er van hun beiden ook aparte werk te zien is, maar daar zullen we het straks even over hebben. Ja, en wat heb je dan precies gezien? Ja, ik ben nu naar een tentoonstelling geweest hè, in, uh, in netwerk, het kunstencentrum in Aalst, zo een beetje... Het kleinere volume van het stuk hier. Uh, zeer interessant daar aan de oevers van de Dender. In uh, de schone arbeidersstad Aalst van Louis-Paul en zo. Hè. Uh, ja, voor de rest is in Aalst absoluut niks te beleven. Maar dan het uh, kunstcentrum dat doet wel goed werk. Ook op, uh, op vlak van performances en van wat experimenteelere muziek is dat zeker de place to be. Hè. Uh, en ik heb het gehoord van alle performances. Ivo Provoost en Simona de Nicolai. Het is niet de eerste keer dat ze uh, in netwerk uitgenodigd zijn. Het is eigenlijk al de derde keer op, uh, op een jaar tijd. Uh, in 2007 ook. Een beetje van het goede te veel misschien. Maar het was, het was eigenlijk allemaal interessant. Het begon allemaal met een, uh, een groepstentoonstelling uh, rond Potential Estate. Uh, een, een reeks tentoonstellingen. En wat die is hier dat? ook uh, in het stuk te zien geweest was. Ja, je weet dat nog wel. Met, met die, die bende kunstenaars die allemaal naar het uh, Amerikaanse stadje Belgium willen gaan. Waar het, uh, <lacht> Uh, afstammelingen wonen van Waalse uitwijkingen. Ja, uh, dat is, dat is een, een project dat langer duurt. Zij zijn daar nu uitgestapt, maar toch uh, waren zij er toen te zien. En dan later ook nog uh, een performance, een heel uh, sterke performance. Ik heb het zelf niet gezien, er waren ook niet zo heel veel aanwezigen. Het was uh, in het kader van het kunstintegratieproject, want als er uh, verbouwingen zijn in uh, uh, uh, cultuurhuizen, of er worden nieuwe dingen gebouwd, dan moet er 1% van de verbouwing naar kunst gaan. En Vaak wordt dat opgelost, zoals uh, provinciehuis hier in Leuven. Heb je dat gele balkonnetje buiten staan? Ah ja, inderdaad. Dat, dat is uh, daar zo een, <laughs> een effect van. Maar zij hadden dus die wedstrijd voor dat kunstintegratieproject gewonnen. En met een performance. Uh, integratie noemden het de performance. En um, wat. Was daar nu te zien uh, de burgemeester van Aalst, Ilse Offingen, uit de Sprot. Die uh, heeft een eerste steenwerping gedaan. Die heeft eigenlijk een steen achter haar rug in het water gesmeten Dat was eigenlijk de performance in aanwezigheid van een acteur. Want zij werken ze, en, nogal eens vaak samen met één acteur. Die ze altijd uh, uitnodigen uh, om aanwezig te zijn. Of uh, er is iets heel conceptueels achter. Want uh, als ze zelf één Mensen uitnodigen, dan hebben ze een publiek event, maar dan is het iemand die zichzelf betaalt, dus dat maakt allemaal wat twijfelachtig. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook met, met die tentoonstelling, en mm -hmm. eigenlijk altijd met, uh, met Simone de Nicolaï en Ivo Rovost, zij, ze spelen op verschillende terreinen en het is niet altijd duidelijk wat ze op het eerste zich bedoelen. Het is heel vaak speels, spelen met uh, conventies en uh, zo ook in die tentoonstelling van, uh, in een netwerk nu. Ja, en wat zie je dan bijvoorbeeld? Wel, Um, het eerste wat je ziet als je, als je, Het is bijzonder als je conceptueel het is, het is conceptueel Is een trap ja? die afgesloten is De gewone trap en die is afgesloten En dat is een, een, een deel van een kunstwerk En hoe is die afgesloten? Daar hangt een lintje voor Gewoon ja. een, een, een lintje veel Meer is er niet, niet gebeurd het is een minimale ingreep, met een maximaal effect. Yeah. Nee, het is een minimale ingreep vooral. En uh, ze hebben gewoon één uh, trap afgesloten en zelf aan de achterkant een nieuwe trap gebouwd, uh, waardoor eigenlijk de circulatie sowieso in dat gebouw wat verandert. En die trap hebben ze gebouwd, samen met uh, de hele uh, architectuur van de, van de tentoonstelling, met het, af, het afbraakmateriaal van de tentoonstelling die er tevoren was. En dat, dat zie je ook. Dat doen ze eigenlijk heel vaak... Uh, materiaal van wat er voor is gekomen meebrengen in een nieuwe tentoonstelling, uh, soms uh, conceptueel door ideeën mee te brengen, soms ook heel uh, concreet zoals nu gewoon het materiaal te gebruiken. Het is goedkoper, beter voor het milieu en het, het, het heeft ook wel wel zin, want uh, uh, het is dan natuurlijk een kritiek een beetje op, op afgelikte tentoonstellingsarchitectuur. Uh, het is uh, het laten zien dat die architectuur natuurlijk ook een, een bouwsel is en niet puur in dienst staat van, van, van uh, wat er dan te zien is. Ja. En uh, wat vond je nu zelf van het geheel? Wat vond je goed? Wat vond je slecht? Ja, ja maar ik ga je nog maar één werkje beschreven. Ja. En ja, dat is natuurlijk... Ja, hij loopt er voorbij. En aan zich, uh, als je dat niet weet, dan, dan, goh, dan heb je daar natuurlijk niks aan. Er is ook een heel ingenieuze filmpje te zien. Uh, een, een zeer mooi uitgewerkte manga-cartoon, die hebben ze laten maken... Dat is ook een, het is een soort van ja, manga-cartoon uh, waarin uh, je een, een zakje ziet ronddwarren mm -hmm. uh, en, en zo'n manga-meisje daarnaar te kijken en begint te huilen en dat, dat uh, zakje verandert in een soort van uh, Maria-verschijning, waarna dat terug uh, wegtovert in terug een zakje en dat verder vliegt. En zo'n loop door en door en door. Um, dat is natuurlijk, dat is, het, is, het is mooi naar te kijken, um, maar zo'n ding dat is heel uh, misleidend, want het lijkt heel hard op, uh, op veel uh, videowerkjes, op veel plaatsen misschien, maar het is daar ook een, ook een directe kritiek op, en het is ook vaak een directe kritiek op hoe dat wij naar iets kijken, um, en hoe dat, uh, er wordt verwacht van tentoonstellingsbezoekers om naar een tentoonstelling te kijken, dat we overal zin moeten gaan inzoeken. Hè. Want uh, dat, toch bij mij, als ik naar een tentoonstelling ga, Kijk, dan, dan begin ik direct te interpreteren en te, te fantaseren soms en te fabuleren zelfs. Um, totdat je misschien veel verder weg zit van wat, van wat er ooit bedoeld is met, met dat werk. Mm -hmm. uh, dus daar zijn ze wel in geslaagd, in hun opzet. Ik, ik vind van wel, vooral ook omdat er, een, een, een, een, er zijn we ook nog een apart theater uh, tentoonstellingszaaltje, waar er een aantal werken hangen uh, die dat heel duidelijk maken. Um, het is een... Uh, ze zijn nu, denk ik, 10 jaar echt als koppel actief. En ook de, eigenlijk al beide, zo'n ongeveer 20 jaar, echt actief op de kunstwereld. <coughs> dus het is eigenlijk een soort van, van overzichtstentoonstelling. Maar dat is het ook niet. Want uh, wat laten ze nu zien dat in die ene ruimte? Dat zijn de oude studietekeningen van Simona de Nicolai, waar ze nieuwe. Nieuwe ingreep hebben we aangedaan, maar ook oude tekeningen van, van Ivo Prevoost die uh, ooit eens een, een tijdschriftje heeft geschreven. Het um, heeft uitgetekend, geleyoud, helemaal met de hand onder de naam Yves Prevo, een uh, verfransing van zijn naam. Ja. <tossimus> en uh, kunnen ze nog tien jaar verder gaan volgens jou? Ze moeten wel, hè, want uh, ik heb ook een kritiek gehoord <laughs> van, van een, een kunstcriticus die toch vond dat wat teleurgesteld was in deze tentoonstelling. De, de, de, de, de en goh. Ik, ik weet het zelf niet. Ik, uh, ik denk juist het feit dat, dat, ze, dat hij er in de is, dat hij eigenlijk een, een, een, een teken is dat het in hun opzet zijn geslaagd. daar. Dat is Die zeer apologie. conceptueel. Daar moet ik even over nadenken. Tim, heel erg bedankt voor je bijdrage. Bedankt.